5 uur. Het NOS-journaal. Dikter Hark. Tunesië presenteert nieuw kabinet van Nationale Eenheid. Rechters Wilders-proces verkeken zich op media-aandacht. En pensioen tienduizenden havenarbeiders stijgt na schrikking. In Tunesië is het nieuwe tijdelijke kabinet van Nationale Eenheid gepresenteerd. Daarin zitten ook drie leiders van de oppositie. De huidige minister van Binnenlandse Zaken, Buitenlandse Zaken en Defensie houden hun post. Ook de minister van Financiën wordt herbenoemd. De nieuwe tijdelijke regering wil als eerste daad alle politiek gevangenen vrijlaten. Daarnaast willen ze onderzoek doen naar de allerrijkste in het land en corruptieverdachten aanpakken. Premier Ganouchi heeft beloofd binnen twee maanden nieuwe verkiezingen te houden. In de hoofdstad Tunis zijn nog steeds zo'n duizend demonstranten op de been. Ze protesteren tegen regeringsdeelname van de partij van de gevluchte leider Ben Ali. De Amsterdamse rechtbank heeft zich verkeken op de enorme media-aandacht tijdens het proces tegen Geert Wilders. Die conclusie trekt de commissie Meijerink, die heeft onderzocht wat er misging tijdens het proces. De zaak ligt sinds oktober stil nadat de rechters waren weggestuurd vanwege de schijn van partijdigheid. Volgens de commissie Meijerink werden de rechters overvallen door de enorme media-aandacht. Ook waren ze er onvoldoende van doordrongen dat hun optreden politiek zou worden uitgelegd. Het bestuur van de rechtbank had de rechters beter moeten begeleiden, vindt de commissie. In de reactie zegt rechtbankpresident Eiradis dat de nieuwe rechters in het Wildersproces een betere mediatraining zullen krijgen. Een voormalige Zwitserse bankdirecteur heeft Wikileaks twee cd's gegeven met de namen van 2000 mensen die mogelijk de belasting hebben ontdoken. zouden gegevens zijn van ondernemers en politici. Wikileaks-voorman Assange heeft gezegd dat het een paar weken duurt voordat alle informatie is geanalyseerd. Daarna komt hij met de namen naar buiten. De oud-bankier leidde een vestiging van een Zwitserse bank op de Cayman-eilanden. Hij moet woensdag in Zwitserland voor de rechten komen, omdat hij een paar jaar geleden al een keer het bankgeheim schond, ook toen door Wikileaks gegevens te sturen. Op de A13 is een vrachtwagen geladen met strooizout in brand gevlogen. De oorzaak is nog onbekend. De vrachtwagen is helemaal uitgebrand. De A13 is in de richting van Rotterdam tussen delft zuid en afslag Berkel en Roderijs afgesloten voor alle verkeer. Richting Den Haag zijn inmiddels weer twee van de drie rijstroken open. De stremming heeft geleid tot kilometerslange file.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 Die actie inspireerde andere jongeren tot de grote protestacties in Tunesië. Die lijken zich nu te verspreiden naar andere Noord-Afrikaanse landen. Het pensioen van een grote groep havenarbeiders stijgt met bijna 14 procent. Dat is een gevolg van de schikking die de havenwerkers hebben gesloten... met de voormalige eigenaar van hun pensioenfonds, de stichting Optas. Die verkocht het fonds vier jaar geleden aan Egon... en verdiende daar 1,3 miljard euro mee. Optas wilde dat geld besteden aan sociale en culturele projecten... maar de havenwerkers vinden dat zij er recht op hebben... en dat de opbrengst een goede moet komen aan hun pensioen. Dat gebeurt nu dankzij een schikking van 500 miljoen euro. Zo'n 30.000 mensen krijgen een pensioenverhoging van bijna 14 procent. Later worden nog afspraken gemaakt voor 10.000 andere havenwerkers.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 Het weer nog regenachtig. In de lopende avond wordt het droger. Temperatuur in het noorden 7 graden. In het zuidoosten een graad of 10. Morgen van tijd tot tijd regen. De dagen daarna droger en iets kouder. Maar wel meer zon. ANEB verkeersinformatie. U hoorde het al in het nieuws. Er zijn grote problemen op de weg rond Rotterdam. Dat komt omdat de A13 van Den Haag naar Rotterdam... de hele spits dicht blijft bij de afrit Berkelijn Rode Reis is daar een vrachtwagen uitgebrand en heeft ook het asfalt beschadigd. Een en ander leidt tot lange files. Van Den Haag naar Rotterdam tussen knooppunt Prins Klausplein en de afrit Berkelenrode reis 12 kilometer. De weg is daar dus dicht en het verkeer richting Rotterdam moet omrijden via Gouda. Dat is vanaf knooppunt Prins Klausplein over de A12 en de A20. Ook de wegen die aansluiten op de A13 loopt het vast. En op de A13 richting Den Haag zijn ook twee rijstroken dicht. En dat is bij Delft-Zuid en daar staat 4 kilometer achter. Op de A16 van Breda naar Rotterdam staat voor Terbrechtsplein Terbrechtseplein 7 kilometer. En dat komt door de lange file op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland... tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Kleinpolderplein 7 kilometer.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 Nederland participeert in een internationaal samenwerkingsverband naar oorzaak en behandeling van kinderen met de MS. De Stichting MS Research uit Voorschoten maakt dit mogelijk. Help kinderen met de MS via Giro 6989 te Voorschoten. Onder vermelding van kinderen met MS. Rogier Hinsen, neuroloog Erasmus MC. Dank u wel. Het NOS Radio 1-journaal met Tim Overdik. Zeven over vijf, goedemiddag. Sommige Tunesiërs in Nederland staan te popelen om af te reizen naar hun geboorteland. Zij willen met eigen ogen zien wat er op dit moment in de straten van Tunis gebeurt. U hoort ze straks. Werkt u maar in de, Am uh, in de Rotterdamse haven, dan zou uw pensioen met 14% groeien. Jawel, groeien, en dat in tijden van crisis. En hebt u gekeken gisteravond naar Boer Zoekt Vrouw? Dan was u niet de enige. Via Wikileaks werd afgelopen wekeinde bekend dat Nederlandse ambtenaren hebben geprobeerd om via Amerikaanse collega's PvdA-leider Bos te beïnvloeden. Ze hoopten hem op deze manier te laten instemmen met verlenging van de Urusgan-missie. De PvdA is woest over de handenwijze van de ambtenaren en met name topambtenaar de gooier van buitenlandse zaken. Aan de telefoon Frans Timmermans. Goedemiddag. Goedemiddag. Kamerlid, buitenlands specialist, voormalig staatssecretaris van buitenlandse zaken. Wat heeft hij nou misdaan, die topambtenaar? Nou, kijk, het was zo dat in uh, die periode het Nederlands regeringsstandpunt was dat we in 2010 die missie in Oeroeskan zouden beëindigen. Uh, binnen de coalitie was daar verschil van mening over. Het CDA wilde die afspraak graag, graag openbreken om uh, langer te kunnen blijven. Uh, de Partij van de Arbeid wilde dat niet. Uh, nou ja, daar heb je dan in de coalitie een meningsverschil over en dat moet je dan in de coalitie uitvechten. Wat hij gedaan heeft, deze topambtenaar, is onder verantwoordelijkheid van de minister van Buitenlandse Zaken... aan de Amerikanen suggereren, zeg nou tegen Bos dat hij een plek aan tafel bij de G20 wel kan vergeten... als hij niet instemt met verlenging. En dat was ook een heel groot strategisch belang voor Nederland, althans dat zei de premier ook altijd... om aan tafel te kunnen blijven zitten bij de G20. Ja, de gooier van Buitenlandse Zaken zei tegen de NAVO-ambassadeur, Ivo Daler, dat hij weer de Amerikaanse minister van Financiën moest bewegen... om Wouter Bos te zeggen van, hé hey, als jullie bij de G20 willen zitten... dan is dat wel te danken aan de Oeriskan-missie. Ja, maar wat is, daar, wat is, daar, zeggen, wat is daar dan mis niet... aan, dat die uh, ambtenaar dat heeft gedaan? Nou, ik vind, uh, zoiets moet je binnen de regering oplossen. Die ambtenaar werkte ook voor diezelfde minister Bos... Uh, de vicepremier. En je kunt dus niet, uh, een ambtenaar kan dus niet via de band uh, van het buitenland proberen de binnenlandse politieke discussie in Nederland te beïnvloeden. Zeker niet als hij daar verschillende belangrijke strategische doelen tegen elkaar uh, gaat uh, wegstrepen. Uh, en uh, daarom wil ik daar ook graag over in uh, de Kamer in debat. Uh, om te voorkomen dat dat in de toekomst weer gebeurt. Ik neem aan dat maar de wacht even, voordat meerderheid... we daarop ingaan, meneer Timmermans, Sorry? eerst even de, de cruciale vraag. Ja? Handelde de gooier volgens u op eigen gezag of echt in opdracht van minister Van Hagen van CDA? Uh, nou, dat weet ik niet. Uh, hij handelde in ieder geval uh, onder de politieke verantwoordelijkheid van de minister van Buitenlandse Zaken. Dus daarom gaan we de minister van Buitenlandse Zaken uh, vragen uh, wat hij hiervan vindt en hoe dat gegaan is. En hoe we dit in de toekomst kunnen voorkomen. Ja, maar dat is, zo gaat het toch, zeg ik dan maar heel, heel naïef. Nou ja, ik, het is niet in mijn ervaring. Ik heb zo langzamerhand ook wel een beetje ervaring. Uh, maar kijk, je hebt wel eens vaker... Uh, meningsverschillen in een kabinet. En dat is het helemaal niet erg... als je buitenlandse ambassadeurs vertelt... dat je een meningsverschil hebt in het kabinet. Dat mogen ze best weten. Overigens, dat wist iedereen, want dat zat ook gewoon in de krant. Maar het is wel heel iets anders... als je zelf de suggestie doet. Um, uh, dreig nou maar met uh, geen plek aan de G20 hiervoor. Want kijk... De, bij de G20 aan tafel zitten was ook een strategisch belang voor Nederland. En dan gaat een topambtenaar van Nederland... gaat dat strategisch belang als het ware ondermijnen. Want stel dat die Amerikanen dat reglement waarmaken, dan ben je dadelijk de plek aan de G20 kwijt... in een oneigenlijke koppeling met een hele andere kwestie... namelijk Oeruzgan. Uh, Helder. Wat wilt u bereiken met dat uh, spoeddebat dan? Want het is toch allemaal uh, al lang achter ons... Dit is allemaal geschiedenis. Maar nog steeds zullen er in dit kabinet en in toekomstige kabinetten meningsverschillen zijn. Over grote kwesties, kleine kwesties. En ik denk dat het goed is als we in de politiek afspreken. zo doen we dat niet. Dat vinden we niet fatsoenlijk. Maar spreek je dan af dat een ambtenaar niet zomaar uh, zoiets kan doen? Of, of ja, wil je kunnen aantonen dat. Dat, dat, dat, we hij... dat we afspreken dat je niet dat je uh, als verantwoordelijk minister tegen je ambtenaren zegt. Dit doen wij niet in Nederland. Als wij het ergens over oneens zijn... vechten we dat uit in de Kamer... vechten we dat uit in de drijvenzaal als we in de coalitie zitten... maar gaan we niet via oneigenlijke middelen... proberen collega's onderuit te halen. Want daar komt het toch eigenlijk wel een beetje op neer. Helder, Frans Timmermans, hartelijk dank van de Partij van de Arbeid. Tot uw dienst. Ik praat even verder met Wilco Boom hier in de studio... die, net als met Dave en Jeroen... die we het vorige uur spraken ook al dagen bezig is... met het doorlezen van die diplomatieke post. Um, is dit over die... Topambtenaar. Is dat nou het meest opzienbarende verhaal tot nu toe? Het is wel het meest opzienbarende verhaal als het gaat om wat er in Nederland uh, allemaal gebeurde. En dan met name rondom die Oerisgan-missie. Uh, die het is toch op zijn minst opmerkelijk, zoals Timmermans ook zegt, dat ambtenaren die werken voor ministers van de ene partij, in dit geval het CDA, bij de Amerikanen steun zoeken tegen de opvattingen van ministers van de andere partij. Je zou er toch als, als lid van een kabinet, van een coalitie, op moeten kunnen vertrouwen dat je niet door ambtenaren op zo'n manier wordt, wordt tegengewerkt. Dat gaat wel heel ver. De coalitieregering verontstelt een zekere mate van uh, collegialiteit. Maar uh, in, in zo'n situatie heb je met, met zulke vrienden geen, geen vijanden meer nodig. Maar is de centrale vraag dan inderdaad... heeft zo iemand op eigen gezag gehandeld of op, op aansturen dat, dat van... Dat is in elk geval een belangrijke vraag. Maar uh, ik denk niet dat die op eigen gezag heeft gehandeld. Uh, Balkenende en Verhagen de premier en de minister van Buitenlandse Zaken in het vorige kabinet... die klaagde zelf ook bij de Amerikanen... Bereik, blijkt uit al die Wikileaks-berichten die we tot nu toe hebben gelezen... die klaagde zelf ook bij de Amerikanen... over de weigerachtigheid van de Partij van de Arbeid... om aan een nieuwe Oerozgan-missie eh, mee te werken. Dus wat die de gooier en anderen hebben gedaan, dat was in elk geval... Op zijn minst geheel in de geest van die ministers. En uh, ja, uiteraard ook onder de politieke verantwoordelijkheid uh, van de ministers. Het zijn bovendien echt topambtenaren. Die weten wel precies wat, wat de bandbreedte is van waarin zij opereren hoor. Dat bedenken ze, dat bedenken ze niet zelf. Okay. Um... Jij bent nog verder gaan kijken. Zijn jullie nog op andere dingen gestuurd dat het WikiLeaks team van de NMS? Nou, uh, onder andere op het verhaal dat uh, Nederlandse bewindslieden regelmatig bij de Amerikanen klagen over de geluidsoverlast van die AWACS, die vliegtuigen in, in Limburg. En dat heeft helemaal geen zin, want trekken de Amerikanen zich er absoluut niks van aan. En vanmiddag stuiten we op een bijzonder verhaal, uh, namelijk een hoge ambtenaar van buitenlandse zaken. Die heeft in 2008... de Amerikanen ge Afri geadviseerd om de Afrikaanse uh, rebellenleider Kony uh, te liquideren. Pa pardon? Ja, volgens een ambtsbericht uit 2008 heeft de toenmalig directeur Afrika op het ministerie van Buitenlandse Zaken, Webke Kingma, tegen de Amerikanen gezegd dat ze het beste een prijs op het hoofd konden zetten uh, van Jozef Kony. Dat was toen de meest gevreesde rebellenleider in Afrika op dat moment, de aanvoerder van het beruchte verzetsleger van de heer. En de Amerikanen zouden volgens King maar plaatselijke figuren in Congo moeten aanmoedigen... om zich over koning te ontfermen. Wacht, Begrijp ik dat goed? Een Nederlandse ambtenaar adviseert de Amerikanen om hem te laten vermoorden. Je begrijpt het helemaal goed. Dat was het inderdaad. En uh, het was overigens in diplomatieke kringen wel een uh, gangbare uh, gedachte... over het oplossen van de problemen rondom Kony. Uh, uh, uh, maar niet, het is toch heel bijzonder om dat zo even onder ogen te krijgen in zo'n telegram. En ik denk nog dat we nog wel meer van dit soort berichten gaan tegenkomen. Deze was er nog veel meer op NOS.nl. Welkom Boom, dankjewel. Straks het geheim van Boer zoekt vooral... Dit is het NOS Radio 1-journaal met Tim Overdijk. Nederland zal waarschijnlijk toch extra geld moeten uittrekken... voor het Europese reddingsfonds voor zwakke Eurolanden. Minister De Jager heeft zich hier lang tegen verzet. Maar zojuist zei hij in Brussel dat hij bereid is om mee te denken... over mogelijkheden om dat noodfonds te vergroten. Als we meer moeten doen vanuit Europa... dan zullen we er ook klaarstaan om de euro te verdedigen. En dan zegt de Europese Commissie... als je klaar wil staan om de euro te verdedigen... zul je toch dat noodfonds moeten versterken. Bent u het daarmee eens? Nou, nu zien we op dit moment dat nog maar één eh, land... Een, een aanvraag heeft gedaan voor dat noodfonds. En dat er nog relatief weinig uit dat noodfonds is. Het is wel goed om in ieder geval te zeggen... dat we dat geld wat we al hebben beloofd voor dat noodfonds... in totaal met het IMF samen... 750 miljard euro, dat we ook zorgen dat dat er in ieder geval zal zijn. Maar dat kunt u op dit moment niet waarmaken... omdat u nog steeds zo'n chic fonds wil hebben... met die AAA-rating heet dat, hè, waardoor u niet al het geld mag uitgeven. En dus is de vraag, moet u straks toch voor iets meer garant staan om die belofte van die 750 miljard waar te kunnen maken. Ja, in de Kamer heb ik al uh, aangegeven dat op dat punt wij niks uitsluiten... maar dat is iets anders dan de verdubbeling... die ook wel van die 750 miljard euro wordt gevraagd. Een beetje vergroten. Nou, in ieder geval zorgen dat dat geld wat we hebben beloofd... dat het ook aanwezig is. En dat is een heel technische oorzaak die daar uh, achterin zit. Om inderdaad een hele lage rente te kunnen betalen... hebben we wat meer geld nodig om in dat fonds dan dat we eraan uitlenen. Nou, daar moeten we met z'n allen goed naar kijken. En ik ben altijd bereid om daar voor oplossingen aan mee te werken. Maar een verdubbeling van die 750 naar die 1500 miljard euro. Als je kijkt naar de huidige situatie. Ja, ik zie niet in waarom dat nodig zou zijn. Maar u bent het wel een beetje aan het oppompen, dat fonds. Nou, we zijn verschillende technische opties aan het verkennen. Om te zorgen dat het volledige bedrag wat we destijds hebben beloofd. Of dat ook aanwezig kan zijn. En daar zijn meerdere opties mogelijk. Daar ga ik nu nog even niet op in. Maar daar zijn we inderdaad verkenning aan het doen. Heel concreet, dat fonds is bedoeld om landen te kunnen redden... zoals Ierland, maar bijvoorbeeld ook Portugal. Portugal heeft vorige week geld geleend. Kon dat zelf lenen. Betekent dat het koude uit de lucht is voor Portugal? Nou, ik ben blij dat uh, op dit moment... Alle landen die nu geen gebruik maken van het noodfonds... op dit moment nog gewoon toegang hebben op de kapitaalmarkt. Dus gewoon geld kunnen lenen zelf, uit eigen beweging. Dat is natuurlijk ook heel goed, dat is een goed teken. Uh, maar dat wil niet zeggen uh, dat in de toekomst... niemand meer uh, uh, dat noodfonds nodig zal hebben. En daarom is het goed als een soort preventieve werking... om te laten zien, wij staan als Europa achter de euro. En als het nodig is om iemand te helpen voor ons allerbelang... dan zullen we dat ook doen. Je ziet dat Portugal moeite heeft om die leningen te krijgen, toch veel rente moet betalen. Zijn dat toch altijd signalen dat dat soort landen zwak zijn en misschien in de problemen kunnen komen? Nou, het zijn signalen in ieder geval dat je zelf de handschoen hard ook op moet oppakken als land en moet gaan bezuinigen economisch moet gaan hervormen. Nederland leeft, leent op dit moment ontzettend voordelig. We hebben uh, ruim een week geleden een 1 rentecoupon obligatie uitgegeven. Dat is heel laag. Dus het gekke is dat je nu op dit moment ziet in, in, in Europa... dat er landen zijn die steeds goedkoper aan het lenen zijn... en er zijn landen die duurder aan het lenen zijn. Nou, het is belang, belangrijk voor die landen die te duur uit zijn... dat die ook gaan bezuinigen en ook economisch gaan hervormen. En die hebben gelukkig ook al heel veel maatregelen daarvoor aangekondigd. Minister De Jager in gesprek met Europa-correspondent Chris Ostendorf. Baby Doc is terug in Haiti. De voormalig dictator vlucht in 1986 naar Parijs... nadat het Haitiaanse volk in opstand was gekomen. Journalist Linda Polman komt regelmatig in Haiti... en is ook vandaag in de hoofdstad porto prince Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Jean-Claude Duvalier is een echte naam hè, voor Baby Doc. Wat komt hij doen? Ja. Wat komt, hij doen? wat komt hij doen? Nou ja, iedereen is, is totaal verbijsterd. Niemand had enig idee dat hij op weg hier naartoe was. Uh, dat maakt iedereen ook wel een beetje voorzichtig met speculeren over wat hij hier komt doen. Hij heeft zelf nog niet gesproken. Er staat op dit moment er een ploeg journalisten te wachten voor het Vijf Sterren Hotel... Waarin hij, heeft zich, uh, waarin hij is ingecheckt gisteravond na zijn aankomst. Te wachten tot hij gaat spreken. Hij heeft wel beloofd om iets te gaan zeggen vandaag... Maar voorlopig zitten de poorten daar op slot. Dus we weten niet, we kunnen alleen maar speculeren. En mijn speculatie zou zijn dat hij ja, toch wel een kans ziet uh, om uh, weer wat politieke macht te krijgen. Omdat hier het vacuüm in de politiek totaal is. En we hebben een machteloze president, een machteloze regering. Uh, en ook een machteloze internationale gemeenschap. Dus je ziet ook aan de reactie van mensen dat uh, zelfs Jean-Claude Duvalier aan wie ze zulke slechte herinneringen bewaren... dat zelfs, eh, zelfs hij eh, eh, toch wel enig ja, met enthousiasme is begroet... in de hoop dat hij iets gaat aanpakken in dit land. Ja, dat is toch een understatement, hè? De, de machteloosheid... en de herinneringen die mensen aan hem hebben. Hij ging in 1986, moest hij weg, niet langer gepruimd in Haiti. Wat, wat, wat, wat was dat schrikbewind? Schetst dat beeld nog eens. Het was de dynastie der Duvaliers. Jean-Claude was baby Doc Duvalier en hij was de opvolger van zijn vader Papa Doc. Ja, het is een van de meest vrede dictaturen die de wereld gekend heeft. En dat zo dicht bij Amerika ook nog. Je kunt hier Miami Miami zowat vandaan zien. De Duvaliers hebben met z'n tweeën een waarschrikbewind gevoerd in Haiti. Er zijn duizenden doden gevallen. Een enorme vluchtelingenstroom van mensen die hun leven Bedreigd zagen en die met bootjes zijn overgestoken naar Miami. Dus de, de Haitiaanse gemeenschap in Amerika is, is een aantal miljoenen mensen groot. Uh, de gevangenissen zaten vol, oppositie was verboden, vrije pers was verboden. Dus Het was een heel erg slechte wind. Maar wat komt hij dan in hemelsnaam doen? Wat kunnen mensen dan van hem verwachten? Staan er mensen ook bij dat hotel, bij dat Vijf Hotel, die blij zijn dat hij er is? Nou, ik was uh, aangenaam verrast omdat de massa Haitianen die er op af waren gekomen nogal klein was. Dat kan ermee te maken hebben omdat dat zijn aankomst zo ontzettend onverwacht kwam... dat mensen nauwelijks de tijd hebben gehad om de achtervolging in te zetten. Uh, maar wat ik zag op het vliegveld en zag uh, uh, uh, voor het hotel... dat zijn een paar honderd Haitianen en het is een beetje een voetbalachtig sfeertje. Mensen hebben zich in de Haitianse vlag gewikkeld en staan daar te schreeuwen en, uh, en, uh, en uh, door elkaar heen te roepen... Uh, of hij alsjeblieft op het balkon wil verschijnen om iets te zeggen, uh, Maar het is dus niet zo dat de hele stad in vuur en vlam staat voor hem. Mensen zijn kalm en mensen wachten af. Maar ja, nogmaals, we zijn zo ontzettend overvallen door de komst van deze man... dat uh, we, uh, uh, we realiseren ons heel erg dat dingen dus heel snel kunnen veranderen hier... Dus ik sprak vanochtend uh, bijvoorbeeld met de Verenigde Naties... die hier echt uh, politiepatrouilles doen. En die staan echt uh, op, uh, op high alert. Je ziet ook helikopters in de lucht. Kijkend naar sporen van onrust. Kijkend naar beginnende demonstraties bijvoorbeeld. Uh, Vooralsnog voor blijven ze uit. Maar niemand weet wat het, hoe de dag gaat eindigen. Ja, want De afspraak was toch volgens mij dat als hij ooit weer voet in, op Haïtiaanse bodem zou zetten... dat hij dan vervolgd zou worden. Nou ja, de afspraak, de huidige president, René Preval, heeft dat ooit gezegd. Uh, Baby Doc heeft in het verleden één of twee keer ja, gesuggereerd... dat hij nog wel eens terug zou kunnen komen... Tenminste aan de, de huidige president Preval gevraagd wat hij dan zou doen. En toen heeft hij gezegd, als hij komt, dan grijpt hij hem, dan moet hij terecht staan. Maar ja, deze president uh, doet dat niet. Die, uh, die horen we al maanden niet in Haïti. Ook na de aardbeving heeft Preval niet of nauwelijks uh, iets, iets tot zijn volk gezegd. Hij, hij lijkt wel verdwenen. En nu ook, hij heeft niet gereageerd op de komst van Baby Doc. Uh, dus wat de Haitiaanse regering er zoal van vindt, ook daarna moeten wij raden. Ik las dat Amnesty International inmiddels een oproep heeft gedaan om Baby Dog wel degelijk te arresteren en te vervolgen voor misdaden tegen de menselijkheid. Maar ja, dat is toch iets wat de Haitiaanse regering zal doen. En de Haitiaanse regering heeft zich tot nu toe, na de, to, tot, tot met de dag van vandaag na de aardbeving, niet in staat getoond om zelfs maar een deuk in een pakje boter te slaan. Opbouw gebeurt niet. Uh, de, het aardbevingspuin ligt gewoon nog in de straten. Er gebeurt heel erg weinig in Haiti behalve de komst van David Doc. Het nieuws vanuit Porto Prins. Linde Palman, dankjewel. Alsjeblieft. Het populaire televisieprogramma Boer Zoekt Vrouw... heeft alweer een kijkcijferrecord gebroken. Vorige week hield het 4,5 miljoen mensen aan de buis gekluisterd. Gisteravond waren het er bijna 5 miljoen. Bij ons in de studio kijkcijferexpert van de publieke omroep... René van Damme, goedemiddag. Hallo. Hoe kan dit? 5 miljoen bijna. Nou ja, er komen ieder, iedere week een paar honderdduizend bij. Dus ik denk dat het eind nog steeds niet in zicht is. Uh, het is waanzinnig populair. Ik hoorde vanmiddag eh, Fons de Poel van Brandpunt zeggen... dat in zijn tijd, heel lang geleden, ook wel eens vijf miljoen mensen keken... maar toen had Nederland nog maar twee zenders. Vijf miljoen anno 2010, wat zegt dat? Uh, dat zegt dat het uh, bij heel veel mensen uh, populair is. Uh, dat blijkt ook uit uh, gedetailleerde cijfers. Er hebben niet alleen uh, oudere mensen gekeken, maar ook jongeren. Mannen kijken, vrouwen kijken, hoogopgeleid kijkt ook, laagopgeleid... Uh, ik, ik had verwacht bij zo'n programma dat ze op het platteland speelder het vooral mensen uit de provincie zouden zijn. Nou, weliswaar is in Drenthe de kijkdichtheid het hoogst, maar ook in de grote steden wordt gekeken. En ik heb ook nog even gekeken of het nu typisch een programma is voor autochtonen. Nee, ook onder autochtonen wordt er redelijk massaal gekeken. Welk <lacht> ander programma laat zich in dat zich met, met, met boer zoekt vooral meten? Uh, nou, uh, de enige programma's die standaard meer kijkers trekken... dat zijn voetbalwedstrijden van het Nederlands helftal. Als we een EK WK spelen. Maar dat, ja, dan is er ook sprake van een soort massahysterie. Een hype waar iedereen aan meedoet. En, maar ja, uh, massahysterie voor, massa voor boer zoet vrouw. Dat, li dat lijkt ja, me niet. Ja, dat toe. lijkt het nu langzaam wel op. Maar het is natuurlijk ook gewoon ontzettend leuke televisie. Ik denk dat de kracht van het programma zit in het feit... dat, uh, dat je het gevoel hebt dat je er zelf bij bent. Uh, je gaat meeleven met die mensen, maar je zit er ook echt bovenop als kijker. En ik denk dat de kijkers dat heel erg op prijs stellen. Een ander sterk punt is dat het om gewone mensen gaat. Men, uh, de kijkers uh, uh, hebben blijkbaar graag een, een kijkje in het leven van uh, gewone mensen. En dat zijn het. Gewone mensen, aardige mensen... Uh... Wat is er dan ook de presentatrice, Yvonne Jaspers, die een extra duit in zakje Die boeren en uh, aspirantse boerinnen zijn niet allemaal even aardig hoor. Dus uh, Het zijn gewoon ja, het zijn mensen, dus zowel aardige als niet aardige mensen. En daar leef je mee mee. En je kunt ook heel erg meeleven met iemand die, uh, die misschien niet heel sympathiek is... maar dat je toch wil zien hoe het verder gaat. Het is televisie waar je je als kijker heel uh, makkelijk bij betrokken kunt voelen. En volgens mij, ik weet niet hoe het hier bij uh, jullie op de nieuwsvloer is... Maar volgens mij is het uh, op iedere werkplek ook op maandagochtend het gesprek van de dag. Ja, toevallig wel, we zaten net met vijf uh, vrouwelijke collega's, mag ik daar aan toevoegen, daarover te praten. Ik stond er met de tand, uh, ik, ik, ik heb het nooit gezien, dus ik heb, het, uh, ik heb geen idee. Dan hoor je inmiddels bij een minderheid van de bevolking. Uh, Moet ik beschamen? Dus, uh, gisteravond was het marktendeel 58 procent. Dus bijna zes op de tien mensen die de tv aan hadden keek naar boerzoekvrouw. Jij hoorde bij die minderheid die niet keek. En uh, als je kijkt over al die afleveringen die nu uitgezonden dit seizoen uitgezonden zijn, dan uh, hebben inmiddels al een, een kleine 10 miljoen mensen minstens één keer gekeken. Er zijn er schrik niet 910.000 die nog geen aflevering gemist hebben. Bijna 1 miljoen Nederlanders zit iedere week naar Boer te kijken. En wordt alleen maar meer is je voorspelling. Uh, nou in elk geval tijdens deze serie zal het nog verder omhoog gaan, want de echte ontknoping wanneer die boeren uh, hun definitieve keuze maken voor één partner... die moet nog komen over een paar weken. En dat is traditioneel de meest bekeken aflevering. Unicum, voor jou als kijkcijfer-expert dat je dit soort cijfers meemaakt? Uh, nee, niet helemaal. Ik, uh. ik heb een paar jaar geleden een voorspelling moeten doen... bij uh, jullie collega's van Met het Oog op Morgen... hoeveel mensen naar die geruchtmakende uitzending van uh, Peter en de Vries zouden kijken. Die eerste uitzending met die onthullingen over uh, Joran van der Sloot. En toen heb ik 4 miljoen voorspeld en het werden er 7 miljoen. <tulngen> dat kan nog altijd beter. Ja.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 Het NOS-journaal. Een Nederlandse topambtenaar heeft de Verenigde Staten geadviseerd... om de Afrikaanse rebellenleider Joseph Kony te laten vermoorden... die met zijn verzetsleger van de heer dood- en verderssaart in Oeganda, Congo en Sudan. Dat valt op te maken uit documenten die de NOS heeft gekregen van Wikileaks. De topambtenaar zei in juli 2008 tegen de Amerikanen... dat ze een prijs op het hoofd van Kony moeten zetten... in de hoop dat hij zou worden vermoord. In Tunesië is het nieuwe tijdelijke kabinet van Nationale Eenheid gepresenteerd. Daarin zijn ook drie leiders van de oppositie benoemd. De huidige ministers van Binnenlandse Zaken, Buitenlandse Zaken, Defensie en Financiën houden hun post. De nieuwe tijdelijke regering wil als eerste daad alle politieke gevangenen vrijlaten. De Amsterdamse rechtbank heeft zich verkeken op de enorme media-aandacht tijdens het proces tegen Geert Wilders. Die conclusie trekt de commissie Meijerink, die heeft onderzocht wat er misging tijdens het proces.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 een paar graden vriest en overdag de temperatuur een paar graden boven nul... komt en in het wekeinde verandert de in de temperatuur niet veel... maar dan komt er weer neerslag en dat zal ongetwijfeld winters in neerslag zijn. ANDB verkeersinformatie Er staat bijna 200 kilometer aan file. Dat is wat meer dan gebruikelijk en dat komt omdat de spits... rond Rotterdam en Den Haag erg problematisch verloopt. De A13 richting Rotterdam is namelijk helemaal dicht door een uitgebrande vrachtwagen. En dat blijft zo zeker tot 7 uur vanavond... En dat heeft uh, tot gevolg dat er flinke files zijn ontstaan. Op de A13 van Den Haag naar Rotterdam, tussen knopend Prins Klausplein en de Afrit Berkelen rode reis 12 kilometer. Daar is de weg dus dicht. En alles wat daarop aansluit, loopt ook vast. Ook de omrijroutes die lopen inmiddels behoorlijk vol. Verkeer van Den Haag naar Rotterdam kan nog altijd het beste omrijden via Gouda. Over de A12 en de A20. Dan de A13 van Rotterdam naar Den Haag, want ook daar is het mis door die vrachtwagenbrand. Tussen Knoopend Kleinpolderplein en Delft-Zuid staat 4 kilometer. Voor de hulptroepen zijn daar twee rijstroken afgesloten. En daardoor lopen het weer vast op de ruit van Rotterdam. Eerst op de A16 vanuit Breda, tussen Ridderkerk en Knoopend Terbrechtseplein 8 kilometer. En de A20 vanuit Gouda, tussen Nieuwkerk aan de IJssel en Knoopend Kleinpolderplein 10 kilometer. Goed nieuws voor de zakelijke smartphonegebruiker.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 Welkom terug bij het NOS Radio 1-journaal. Het komend half uur een heldhaftige kapitein ter zee en vrolijkheid onder havenarbeiders. Het NOS Radio 1-journaal. Dat eerst met Arjan Deijsma. Ja, Schaatser Simon Kuipers heeft zich niet geplaatst voor de wereldkampioenschappen sprint. Voor het uh, laatste startbewijs was een skate-off georganiseerd in Tialf. Uh, Kuipers werd daarin verrassend verslagen door Kjeld Nuis. Uh, Nuis maakte het verschil op de duizend meter. Die reed hij in 1 minuut 9 seconden en 77 honderdste. Dat moet op de WK nog beter kunnen, denkt Nuis. Nog veel harder. Ja, tijden zo gaan roepen, dat is een beetje simpel. Uh... Dit was gewoon, eh, zoals je zegt, inderdaad, op een maandagmorgen een, een wedstrijdje. 500 liet niet helemaal super. Deze ging eh, vrij makkelijk. Maar eh, ja, in een vol stadion haal je toch net even, net even dat gevoel waar je, dat je vleugels geeft, zeg maar. Dus eh, ja, ik heb gewoon hartstikke veel zin in. De WK-Sprint wordt er komend weekend gehouden in datzelfde Tijalf. Simon Kuipers wilde geen reactie geven naar de skate-off. Tennisster Aranska Rus heeft de tweede ronde bereikt van de Australian Open. Ze vocht zich in drie sets langs de Amerikaanse Bethany Matic Sands. Ik begon heel goed, ik begon heel agressief en de eerste set was eigenlijk zo voorbij. De tweede set break voor, zij, zij begon iets beter te spelen en uh, nou ja, toen brak zij mij en uh, speelde, begon beter te spelen en won 6-3. En de derde set weer een break voor. En uh, nou ja, daarna brak ze aan mij en uh, 5-3 en toen, uh, vanaf toen uh, begon ik echt goed te spelen. Ja, ik kan het nog steeds niet geloven, maar uh, gelukkig heb ik gewonnen. Het was een overwinning die gevierd mocht worden. Ze maakte dit jaar haar debuut op de Australian Open en Rus is de enige Nederlandse deelnemster. Bij de mannen wist Robin Hazen ook de tweede ronde te bereiken. Timo de Bakker zorgde bijna voor een sensatie tegen de Fransman Gaël Monfils. Bijna, want hij kreeg last van een liesblessure en gaf de partij uit handen. En bij de wereldkampioenschappen Snowboarden hebben de Nederlandse deelnemers zich geplaatst voor de finale ronde op het spectaculaire onderdeel Cross. Bij de mannen kwalificeerde Cleve Johnson zich als 27ste. En bij de vrouwen gaat Bel Berghuis als 14 e naar de knock-outfase in La Molina. Dank je. Wikileaks komt binnenkort met onthullingen over geheime bankrekeningen. Die rekeningen horen bij steenrijke mensen en bedrijven... die op grote schaal belasting ontduiken. De bankgegevens werden vanmiddag overhandigd door een Zwitserse klokkenluider. Wat ik wil doen, is dit overhandigen. Twee sketters, de geheime bankgegevens van 2000 cliënten van de Zwitserse bank Julius Baer. Cliënten die zich mogelijk schuldig hebben gemaakt aan belastingontduiking of het verstoppen van zwart geld. And I say that again. WikiLeaks. Julian Assange van Wikileaks kreeg ze vanmiddag aangereikt door de Zwitserse klokkenluider Rudolf Elmer... in de aanwezigheid van de wereldpers. Maar één cruciaal onderdeel kregen we niet te horen. Ik zal geen any company names. I will not I Want de identiteit van die 2000 cliënten wil de klokkenluider niet onthullen. En er zijn nog meer vragen. Waarom heeft hij de bankgegevens gewoon niet verkocht aan buitenlandse belastingdiensten... zoals anderen dat ook gedaan hebben? Elmer zegt dat hem veel geld is aangeboden. Ik heb veel geld In de eeuwige dagen ik het gevoerd. Omdat ik me voelde dat mijn gevoel niet To take money for what I'm doing. Maar geld aannemen zou hem ongeloofwaardig maken als klokkenluider. Wel heeft hij het gratis aangeboden aan de voormalige Duitse minister van financiën, Peer Steinbroek. I wrote the letter, signed by my wife as well, to Peer Steinbroek, the finance minister of Germany. We would like to offer the data for free. We received no response. I don't know what happened there. I would have given it for free. Maar de Duitsers reageerden niet op zijn aanbod en vandaar dat hij dus met WikiLeaks in zee gaat. Oprichter Julian Assange beloofde wel met namen en rugnummers te komen. We will treat this information like all other information we get. Uh so yes, uh, I I presume um once we've looked at the data assuming it's not uh, anomalous, assuming it's like everything else we receive, um yes, there will be a full revelation. Maar het is de vraag hoe snel dat gaat gebeuren. Wikileaks is nog druk bezig met CableGate en zal daarom mogelijk de hulp inroepen van belastingexperts en specialistische media als de Financial Times. Yes, there's there are some. Uh, the Tax Justice Network, as an example, has some, some good people in it that I could imagine would be of assistance with this. Uh, and perhaps organizations like the Financial Times or Bloomberg uh, also de the required knowledge uh, to assist us in understanding it. De verwachting is dat Wikileaks op zijn vroegst over enkele weken met onthullingen naar buiten komt. Een bijdrage van Arjen van der Horst. De Zwitserse klokkenluider staat woensdag terecht in Zürich voor het schenden van het bankgeheim. Een grote reddingsactie in de Adriatische Zee. Het vrachtschip Momentum Scan, dat vaart onder Nederlandse vlag, heeft afgelopen weekend 226 mensen uit het water gered. En de lijn kapitein Martin Remeus. goedemiddag. Ja, goedenavond, middag. Ja. Waar Piraeus, bent u op dit moment? Ja. Uh, op het moment zijn we weer onderweg en uh, we zitten maar uh, mijl uh, zuid-zuidoost van Piraeus op. En afgelopen weekend kwam een SOS-melding uh, binnen en ging u af op een schip dat op punt van zinken stond. Vertel wat er gebeurde. Uh, we kregen uh, rond uh, tegen 11 zaterdagavond de eerste melding van een uh, mede-relay, zoals dat heet. En uh, dat kwam van uh, Rescue Coordination Center Piraeus. En uh, daar kreeg we een positie van uh, inderdaad een uh, visserschip wat uh, zinkende zou zijn. En dat uh, lag vrijwel op onze koers, uh, was nog 17 mijl, dus een goed uur uh, te gaan. Uh, wij zijn uh, die kant uit gegaan en uh, ja, daar hebben we uh, inderdaad uh, net even na middernacht hebben we een vissersboot uh, aangetroffen. Een houten vissersboot, zinkende met... Uh, uh, 263 mensen aan boord. En die lagen ook al in het water... of hebt u zo uit het schip kunnen halen... En op, voordat het schip in de, inderdaad ging zinken? Nou, dat, op dat moment... Uh, er stond uh, een uh, noordwestelijke noordelijke wind, uh, 7 tot 8. De mensen die lagen allemaal plat en zaten plat... Uh, op het achterdek en uh, op, uh, op, uh, ja, over het hele schip heen. En, uh, ze lagen dus op dat moment nog niet in het water, maar... Uh, ja, ze werden wel overspoeld, want de, deks... de dekken werden wel overspoeld door water. Ja. Het scheelde niets? Uh, nee, uh, uh, enkele minuten nadat we de laatste mensen aan boord hebben genomen, is het, uh, is het schip ten onder gegaan. Dus, ja. dus er waren mensen ja, die. De dekken die stonden op. Ja, Gaat u verder? Sorry. Nee, er waren de, dus de dekken die stonden eh, tijdens de, de operatie al eh, gedeeltelijk onder water. Ja, we hebben wat vertraging op de lijn, vandaar dat we elkaar soms even niet verstaan. Mijn vraag is nu, waren okay. deze mensen vluchtelingen die op weg waren naar Griekenland? Uh, ja, ik mag aannemen dat het vluchtelingen waren, want er uh, was niemand die papieren bij zich had. En uh, ja, ik denk dat je anders ook wel uh, de veerboot neemt. Uh, en dit was niet een uh, comfortabele situatie. Dit was, uh, ja, onverantwoord, ongelooflijk. Waar kwamen deze mensen vandaan? Uh, nou ja... Nou, ik moet aannemen, ik heb dat niet bevestigd gekregen, maar uh, gaat het om uh, Afghanen. En waar komen die dan vandaan? Komen ze uit, uh, uit, uh, uit Noord-Afrika? Duidelijk... Daar heb ik ook geen uh, duidelijkheid over gekregen. We hebben ze uh, zaterdag in de loop van de middag aan de autoriteiten uh, overgedragen. En de Griekse autoriteiten in Corfu. En, uh, maar ja, de mensen zijn ondergebracht in hotels en uh, dat zal onderzocht worden uh, hoe en wat uh, wie daarachter zit. Ik was ergens een bericht dat men mensenhandel vermoed. Uh, ja, dat heb ik ook gehoord, ja. Dus, uh, in die zin zijn er ook uh, twee mensen in de handboeien geslagen... die daar toch een wel enige betrokkenheid hebben uh, vermoed van deze lui. Hebt u zichzelf daar ook in uh, verdiept... of hebt u gewoon de mensen uit zee gehaald en afgegeven op Corfu... Nou, nee, we hebben inderdaad uh, ons beperkt tot, tot, tot het redden van de mensen en ze uh, zo goed mogelijk uh, verblijf aan boord uh, te geven. En uh, ja, op dat moment was natuurlijk, uh, ja, als je op een vrachtschip waar normaal uh, 11, 12 man op zit, uh, opeens uh, over de 200 uh, mensen in een soort van paniek, en uh, ja, dan, uh, ja, dan kom je daar niet toe. Dus uh, we hebben dat... Uh, we hebben de mensen gewoon zo goed mogelijk als we konden ondergebracht en uh, ja, hulp gegeven. En uh, ja, volgens de instructies van, uh, van de Griekse autoriteiten zijn wij uh, dus naar Corfu gegaan. En uh, daar, uh, daar zijn ze opgevangen zeg maar, door, door de hulporganisaties en de, de overheden. Het leven gered van 226 mensen uit het water. Kapitein Remeijs, ik wens u een behouden vaart. Oké, okay, maar bedankt. Oké, okay, oké. Okay. Straks Tunesiërs in Nederland willen dolgraag naar hun moederland. Dit is het NOS Journaal, met Tim Overdik. Goed nieuws voor een groep van 30.000 havenarbeiders. Hun pensioen wordt met bijna 14% verhoogd. Dat is het resultaat van de schikking die de havenwerkers bijna een jaar geleden troffen. Ze kregen 500 miljoen euro van de voormalige eigenaar van het Havenpensioenfonds, de stichting Optas, na jarenlang getouwtrek. Lack, goedemiddag. Goedemiddag. U bent voorzitter van de stichting die de belangen behartigt van havenwerknemers. Het conflict dat jarenlang duurde, waar ging dat even in het kort ook weer precies om? Dat conflict ging over het feit dat bij de verkoop van de stichting Optas aan Egon er een winst werd gemaakt en 1,3 miljoen uh, verkoopwaarde was. En wij vonden dat dat toekwam aan de havenarbeiders. En de stichting vond dat dat moest worden besteed aan kunst en andere zaken. Een, een hoop geld dat dan niet voor de pensioenen werd gebruikt. Dat, dat neem ik aan. zorgt er zeker bij havenarbeiders nogal voor wat kwaad bloed? Absoluut. En uh, uiteindelijk is daar dan een uh, schikking bereikt vorig jaar. En waar we nu mee bezig zijn, is het uh, op een goede manier verdelen van dat geld over ex-havenwerkers, havenwerkers die nu nog actief zijn. ...en nabestaanden van uh, mensen die gepensioneerd zijn. Ja, dus de me hoeveel mensen zijn dan gepensioneerd? Er zijn op dit moment, voor zover wij weten, 11.000 gepensioneerden... ...die in deze pensioenfondsen hier recht op hebben. En ongeveer 6.000 nabestaanden, dus dat is een groep van 17.000. En dan hebben we nog een groep van 9.000 ex-havenwerkers... ...mensen die dus nu elders werken... ...en 4.000 actieve medewerkers uh, die nu nog in dienst zijn is ongeveer gemiddeld aan te geven wat deze mensen dan zeg maar per maand er dan bij krijgen? Het is lastig omdat je over hele verschillende soorten groepen praat... die met uh, verschillende dienstverwanden... maar als je even neemt een, een pensioen van iemand bijvoorbeeld van 10.000... op jaarbasis, dan zal die dus uh, netto uh, ongeveer uh, 70 euro per maand erop vooruit gaan, maar er zijn natuurlijk mensen die kleinere pensioenen hebben en er zijn mensen die grotere pensioenen hebben. Ja. Is dat geld nu op, die 500 miljoen euro? Nee, dit is de eerste stap die we hiermee doen. We hebben gekozen om eerst mensen die al met pensioen zijn en nabestaanden zo snel mogelijk te kunnen bedienen. Dit is een uh, eerste stap die 225 miljoen waard is. En uh, dan komt in de zomer een groep uh, wat we noemen kantoormedewerkers, dat is ongeveer 9000. En dan gaan we in het najaar en begin volgend jaar uh, de laatste delen daarvan proberen op een rechtvaardige manier uit te delen. Heel verstandig dus, juist ook in een crisisjaar. Absoluut. En uh, wat dat betreft uh, is het ook belangrijk dat het vooral snel terecht komt bij de mensen die nu al met pensioen zijn. Steven Lak, voorzitter van de stichting die de belangen behartigt van havenwerknemers. Hartelijk dank. Hartelijk dank. Goedenavond. Vanuit de barakken van Kamp Westerbork werden meer dan 100.000 Joden naar de gaskamers getransporteerd. De barakken zijn weg, maar één gebouw bleef staan: de woning van kampcommandant Gemmeker. Om te voorkomen dat de houten woning weggerot heeft... staatssecretaris Veldhuizen van Zanten... vandaag 1,6 miljoen euro beschikbaar gesteld. We hebben zo weinig over... omdat er in de jaren direct na de oorlog... heel anders gekeken werd... tegenover de tastbare overblijfselen van die tijd. Die moesten allemaal weg eigenlijk? Die moesten allemaal weg, die zijn opgeruimd... die zijn onder, ondergemoffeld. En uh, daar denken we nu heel anders over... omdat... Uh, je moet het met eigen ogen hebben gezien, je moet het hebben kunnen aanraken... om je voor te kunnen stellen uh, dat mensen elkaar dit konden aandoen in die tijd. En, maar 1,6 miljoen ja. in deze tijd van bezuinigen, dat is wel opmerkelijk... want op cultuur wordt fors bezuinigd. Ja, maar straks kan het niet meer. En dit is voor de hele lange toekomst een investering... in een heel belangrijk signaal naar ons allemaal toe... wat we ook echt ons moeten herinneren. En onze kinderen en kindskinderen. Ja. Nu staat u bij dat huis en bij het voormalig kantterrein. Dat is helemaal leeg en er staat dus nog één, één huis. Wat doet dat met u? Het is een, een, een huiveringwekkend overblijfsel, dit huis. Omdat het zo uh, gewoon eruit ziet. Uh, net als ieder ander huis. En juist ook omdat alles wat uh, herinnert aan uh, wat de mens is aangedaan... Uh, overhoop gehaald is. En dat maakt de indruk alsof uh, je daar eigenlijk naar binnen moet om het huis ook te laten ontploffen. Het was ook mijn eerste reactie. Maar juist uh, dat het zo gewoon was... en dat hier iemand uh, gewoon in het bad ging... en die knopjes gebruikte... en uit deze ramen keek... maakt dat je je moet realiseren... dat ook vrij gewoon-ogende mensen zulke dingen kunnen doen. Dirk Mulder van het herinneringscentrum Kamp Vesterborg, er komt een glazen overkapping over het huis. Eh, dan kunnen de bezoekers, dat zijn er honderdduizenden per jaar, dus niet naar binnen. Waarom heeft u daarvoor gekozen? Zouden we dat gaan doen, dan eh, betekent dat eigenlijk dat je of enorme investeringen moet plegen om te zorgen dat die enorme aantallen bezoekers die binnenkomen, die hebben een invloed. Ik bedoel niet dat mensen het kapot maken, maar het feit, ze nemen vocht mee naar binnen. Dus om dan de woning daadwerkelijk te behouden, dan moet je of enorme investeringen doen. Eh, maar daarnaast moet je ook, zul je ingrepen moeten plegen. Maar anders, hè, een woning is niet gebouwd om, om voor, voor 100 of 200.000 bezoekers eh, toegang te bieden. Dus dan zul je ingrepen in de woning. En dat, en dat wilt u niet? En dat willen we niet. We willen de woning laten. Zoals die is. En daarom hebben we ervoor gekozen gezegd: van dan doen we het anders. We zetten er een, als het ware een paviljoen overheen. Dus dat wordt bij wijze van spreken een open huis, zou je kunnen zeggen. Alleen in de betekenis dat je er wel bij kunt komen. Je kunt wel in die overkapping komen en daardoor de woning, dus je kunt er heel dichtbij komen, wel ervaren, maar niet daadwerkelijk naar binnen. Directeur Dirk Mulder van herinneringscentrum Kamp Westerbork... in een bijdrage van Rien Kamer. En meer over de plannen, foto's en video... met de commandantswoning op www.nms.nl. Ze staan te popelen om op bezoek te gaan naar het moederland. De drie Tunesische jongeren die we vorige week spraken... toen de chaos in het land compleet was. Ondertussen is er heel veel gebeurd. En dus ging onze verslaggever Jeroen de Jager opnieuw bij ze langs... om te horen hoe zij de afgelopen week hebben ervaren. Ik begon vorige week... Toen sprak ik jullie ook over de situatie in Tunesië. Ja. En vroeg jullie wie jullie waren. Toen zeiden jullie, ik wil anoniem blijven. Hoe is dat nu? Nu uh, hoeven we dat niet meer te zijn. Wie ben je? Ik ben Semi Abeidi van de Tunesische Vereniging Haarlem. Ik ben uh, Wadi Sadi. Ik ben uh, Nadia Jama, ook van de Tunesische Vereniging Haarlem. Hey, en nu niet meer anoniem. Waarom niet meer? Ja, we hoeven in principe nergens meer bang voor te zijn. Het regime is gevallen en we hopen nu op een uh, nieuwe democratie... Is dat niet een beetje naïef? Want het is allemaal nog zo pril. Er kan nog van alles gebeuren. En het is nog steeds gevaarlijk in, in Tunesië, volgens mij. Ik zie jou ja knikken. Ja, het is misschien wel een beetje naïef. Want uh, we weten nog helemaal niet hoe het gaat lopen. Maar um, Ben Ali is weg. En dat was toch wel een beetje de bron van, uh, van, van angst, eigenlijk. Waarom iedereen anoniem wil blijven. Dus uh, nou ja, die is er niet meer. Dus we kunnen nu gewoon vrij uitspreken. Het is snel gegaan, want ik sprak jullie woensdag... Vrijdag vluchtte Ben Ali het land uit. En nu zitten we hier en hebben jullie de indruk... Tunesië heeft een nieuwe, wellicht democratische toekomst. Ja, dat, uh, de volk heeft ook uh, iedereen gewaarschuwd. Wie dan ook op de macht komt, zeg maar. Die moet dem democratisch zijn. Anders zou hetzelfde gebeuren als wat er met Ben Ali uh, is gebeurd, zeg maar. Hebben jullie gefeest het afgelopen weekend? Ja, we zijn... we hebben het heel druk gehad nog. Uh, dus uh, er is geen tijd nog voor feest, dus... Uh... Is Tunesië klaar voor een democratische toekomst? Ik weet niet of, dat, uh, of het systeem daar klaar voor is. Het volk is er wel klaar voor. Uh, ze zijn nu eindelijk verlost van, uh, ja, van, de, van de dictatuur, zeg maar, om, om stil te zijn. En ik denk dat ze ook in de toekomst zich zo, sowieso willen uitspreken. En dan is de vraag hoe de regering zich, daar, uh, daaraan, uh, ja, hoe, hoe zij zich daarop anticiperen. Waar zijn jullie bang voor? Ik bedoel, het is allemaal nog heel pril en fragiel... Kan het nog fout gaan? Uh, ja, op zich zijn we niet meer bang, want de, de, de, de veiligheid begint eraan te komen. Zeg maar. Het uh, leger doet het goed. Is het leger te vertrouwen? Ja, absoluut. Het ja. leger is te vertrouwen. Hoe weet je dat zo zeker? Omdat vanaf het begin aangaven dat ze, dat ze er zijn voor de volk... en dat ze niet op de volk gaan schieten. Het nou. leger werkt ook samen geloof ik met burgerwachten... Ja, dat klopt. Ze geven instructies aan burgers hoe zij uh, hun eigen wijk het beste kunnen beschermen. En dan kun je denken aan het dresscode. Uh... Iedereen in het wit, geloof ik? Ja, dat klopt. Uh, iedereen die, uh, die buiten loopt, die uh, s'nachts zeg maar, uh, om de wacht te houden, die is gekleed in het wit. En er zijn barricades opgesteld. Elke burgerwacht hebben, hebben hun eigen wapens, stokken, etc. Die hebben ze onder andere ook van het leger gekregen. En uh, ja, zo op die manier uh, proberen ze hun eigen wijk te beschermen. Ik vroeg net, zijn jullie nog ergens bang voor dat het fout kan gaan? Tunesië moet zich nog ontwikkelen, dus het kan elke kant uitlopen nog. Uh, ik durf nog niet echt wat te roepen, ik heb wel goede hoop. Maar ergens in mijn achterhoofd zit nog wel uh, het idee dat het anders kan lopen dan ja. men verwacht. Je vertelde net uh, dat je contact hebt gehad ook met, met de familie ja. in uh, Soes en in uh, Monastieën. In <laughs> Hoe is het met hun? Uh, hebben zij er vertrouwen in? Ik heb ook wel een paar nichtjes ertussen zitten die echt zo ontzettend bang zijn geweest. Die verlangen eigenlijk gewoon weer terug naar het oude Tunesië. Omdat het toen nog uh, voor hun idee veilig was. Ik heb een nichtje gehad die uh, heeft niet kunnen slapen in verband met uh, schoten. Dus uh, ja, dat creëert natuurlijk behoorlijk wat angst. Mm. En is de kans dat er veel Tunesiërs die nu in Nederland zitten teruggaan nu als het daar allemaal goed loopt? Ik denk dat sowieso de politieke vluchtelingen teruggaan. Maar ik denk dat ook heel veel Tunesische jongeren, et cetera... nu ook uh, ja, te popelen, staan te popelen om, uh, om hun landgenoten te bezoeken... en uiteraard ook een uh, ja, soort van uh, te bedanken... Ja, om, om te kijken hoe het is om te leveren in een vrij land. Ja. Hey, hartstikke bedankt weer. En uh, wellicht tot uh, over een week weer. Kijken wat er dan gebeurd is. We weten het ja. ja. ja. maar nooit. Nee, we weten het maar nooit, nee, precies. Sammy, Nadia en Wadi. Niet langer anoniem in de bijdrage van Jeroen de Jager. Het NOS Radio 1 Journal Media Overzicht. Op verschillende websites is te lezen dat Apple-topman Steve Jobs opnieuw met ziekteverlof gaat. Zijn taken worden voorlopig overgenomen, maar hij blijft wel betrokken bij de belangrijkste beslissingen binnen Apple. Net als in 2008 zorgden geruchten over de slechte gezondheid van Jobs voor een flinke koersdaling van het Apple-aandeel. Jobs had al eerder gezondheidsproblemen. Twee jaar geleden kreeg hij een donorlever. Daarvoor werd hij behandeld voor alvleesklierkanker. In een brief aan alle Apple-medewerkers schrijft Jobs dat hij heel veel van Apple houdt... en dat hij zo snel mogelijk hoopt terug te zijn. Tot die tijd wil hij graag dat de privacy van hemzelf en zijn familie wordt gerespecteerd. In het reformatorisch Dagblad is te lezen dat bij het Friese Terp een aantal dode dieren is gevonden. Het zijn twee buizerds, een kolgans, een zwarte kraai en een jonge vos. Ze zijn vergiftig, volgens... De politie hebben de dieren vergiftigd aas gegeten. Dat aas bleek besprinkeld met een bestrijdingsmiddel. Een man vond afgelopen weekend een van de buizers en waarschuwde de politie. De aanschafkosten van één Joint Strike Fighter bedragen een kleine 60 miljoen euro. Per jaar kost het nog eens zo'n 4 miljoen euro om een JSF te gebruiken en te onderhouden. De geschatte levensduur van het Amerikaanse gevechtsvliegtuig wordt geschat op 30 jaar. Hoewel kabinet Rutte de beslissing over de aanschaf van de JSF heeft doorgeschoven naar het volgende kabinet, is het volgens NSC Handelsblad interessant wat de Kamer gaat doen met het voornemen om twee testtoestellen te kopen. Die prototypes gaan per stuk veel meer kosten dan de 60 miljoen. Dan moet je volgens de krant toch rekening houden met de werkelijke aanschafprijs van 100 miljoen per stuk. Op de website van de school van het doodzieke jongetje Abiram staat een bericht van zijn familie. Die wil iedereen bedanken voor de betrokkenheid en inzet. Het is fijn te weten dat politici in deze tijden ook hun hart willen laten spreken. Lieve mensen, bedankt staat er in hoofdletters. De achtjarige Abiram heeft door een hersentumor waarschijnlijk nog maar kort te leven. Had nog drie wensen. Een verblijfstatus voor zijn moeder, zijn oma die in Sri Lanka woont nog één keer zien en als laatste een mooie auto. Al zijn wensen zijn in vervulling gegaan. Die minister zorgt voor een verblijfsvergunning. Een grote toeroperator heeft vandaag de reis voor oma geregeld. En de mooie auto is via de stichting 100% kinderlach al bij Abiram bezorgd. Een opmerkelijk bericht in Parool. Japanse onderzoekers zijn bezig met het tot leven wekken van een mammoet. De Japanners haalden afgelopen zomer celweefsel uit het karkas van een mammoet. Het dier leefde honderdduizenden jaar geleden. De cellen zijn in een Russisch laboratorium geconserveerd. De onderzoekers hebben voor het experiment de eicellen nodig van een olifant. Het genetisch materiaal van de olifant wordt uit de cel gehaald... en het genetisch materiaal van de mammoet komt ervoor in de plaats. Het mammoetembryo gaat vervolgens weer terug in de baarmoeder van een olifant. En als alles lukt, moet er over vijf jaar een baby mammoet rondlopen. Elke werkdag van acht tot half negen, twee dingen. Margreet Rijntjes voert gesprekken over twee dingen uit het nieuws van de dag.